Gaan wij beginnen? Want dit is Schoolse Kringen. Het programma waar je de radio voor aan hebt gezet. Maar ik wil zeggen... Schoolse Kringen staat onder redactie van... Els van Kemenade, Dimfie van Loon, Gerard de Groot... Leonard Joosten, Ben Lonen, Bernhard Robben en Pim van Rij. En vanavond zijn aan de beurt Pim van Rij en Gerard de Groot. Twee gasten vanavond en een columnist. Wethouder Theo van, uh, van der Heijden die ons gaat vertellen hoe Goor erbij staat. En ik begrijp niet zo slecht... En Sanne Weustink die gaat vertellen hoe ze in hemelsnaam van heel ver weg in Goorland terecht is gekomen. Als nieuwe directeur van ons cultureel centrum. En vanwege de tijdknelpunten van mensen die drukke vergaderschema's hebben begrijp ik. Beginnen we onmiddellijk met, met Theo van der Heijden. Uh, want de voorjaarsnota is uitgekomen van het gemeentebestuur. En dat heeft geloof ik een overzicht. Maar misschien, Theo, kun jij beginnen uit te leggen... wat is een voorjaarsnota eigenlijk en welke rol speelt die? Ja, een voorjaarsnota of bij andere gemeenten een perspectiefnota... of een doorkijknota, maar bij ons heet het een voorjaarsnota. Dat wil niet meer zeggen dan dat we op basis van de uh, meerjarenbegroting... een actualisatie hebben gemaakt voor de begroting 2018... want daar praten we over. En dan gaan we kijken dus van welke uh, kaders dan moet de raad ons meegeven om een begroting te maken. En dan ga je kijken dus wat zijn de mogelijkheden. Dus je, gaat, je maakt een doorkijkje. En je weet, we sloten met een miljardenbegroting van 7 ton in 2020, positief. En als we nu al kijken wat voor besluiten de Raad genomen heeft... dan zakken we al af naar 590.000 euro. Dan gaan we kijken welke ontwikkeling willen we in de toekomst nog verder hebben. Welke ambities hebben een aantal partijen al signalen afgegeven. Dat vertalen we dan in financiële middelen. En dan komen we tot een richting waarin we de begroting kunnen gaan opstellen. Het is niet meer dan een richtinggevende nota. Waarbij we zeggen, als we die richting opgaan... dan zijn dat en dat en dat de kosten, dat betekent dit. En dan... Als we nu alles doorgerekend hebben, dan hou ik nog een saldo over van euro of 37.000 euro voor 2020. Structureel. We hebben de opdracht om altijd op nul uit te komen. Anders gaat de provincie schrappen in je begroting en dan moet je maar afwachten wat zij dan gaan doen. Maar we hebben op dit moment, zoals het er nu uitziet, nog een begroting over van 37.000 euro. Maar kun je dan ook iets zeggen van de onzekerheden waar je mee te maken hebt? 2021 is volgens mij behoorlijk ver weg. Als we terugkijken naar 2013 zijn er dingen gebeurd... die we in 2013 niet voorzien hebben in de afgelopen jaren. Dus hoe ga je met die onzekerheid om in zo'n meerjarenraming? Nou, de onzekerheid wat we altijd doen is een onzekerheidsnota maken. Dus dan gaan we kijken van welke... wij noemen dat dan een risicoparagraaf. En welke verwachtingen hebben we nog? En wat voor toezeggingen zijn er gedaan? Welk, wat voor risico lopen we daarmee? Dan maken we een risicoanalyse. En op basis van de risicoanalyse zeggen we dus wat, dat wij tenminste... en in dit geval geloof ik, even uit mijn hoofd... 3,6 miljoen aan reserves moeten hebben om even te, als alle risico's zich gelijktijdig aandienen... dat gebeurt natuurlijk nooit... maar als alle risico's zich gelijktijdig aanbieden... dan heb ik 3,6 miljoen... ik heb op dit moment 5,2... Oh, okay. maar ik heb 3,6 miljoen om al die risico's af te dekken. Daar houden we rekening mee. He, dus, dus dat probeer je wel, maar helemaal zeker weet je het ook niet. Er is nog een, twee andere belangrijke uh, nota's die een, een belangrijke rol spelen. Dat noemen wij dus de zogenaamde mei-circulaire en de september-circulaire. De mei-circulaire, moet ik eerst even vertellen: als het rijk meer geld uitgeeft, krijgt de gemeente ook meer geld. En dat noemen wij met een mooi woord: gelijk de trap af, maar ook gelijk de trap af. Dus als het Rijk minder geld gaat uitgeven, krijgen wij ook minder. Dat is ook een onzekerheid, want je weet natuurlijk nooit... wat de regering gaat doen, gaan zij uh, sterk bezuinigen. Dat betekent dat wij ook minder geld krijgen. Gaan ze meer geld uitgeven, en dat hopen wij altijd... dan krijgen wij ook weer meer geld. Want Eigenlijk moet je zeggen, van uh, iedere euro die het Rijk uitgeeft... wordt bijna verdubbeld voor het provinciefonds en voor het, Rijk, uh, voor het gemeentefonds. Dus als ze zeggen, we gaan 2 miljoen of 2 miljard uitgeven... Dat zijn wel geoormerkte geld. Het is uh, sociaal domein, daar geldt het niet voor. Maar voor andere domeinen geldt het wel. Dat betekent, als zij te zeggen wij gaan 2 miljard uitgeven, dan wordt er ook 2 miljard in de pot gestopt voor, uh, voor de gemeentefonds en voor uh, het uh, de provinciefonds. Nou, ik reken altijd met 0,01. Dat is ongeveer wat ik dan krijg. Dat is ongeveer een vuistregel waar ik dan zeg: nou, als het rijk nou uitgeeft, dan krijg ik ook weer zoveel meer bij. Nou, we zijn nu in afwachting van de meiscirculaire. Die komt, als het goed is, in de eerste week van juni. We hebben al een bericht gehad dat hij iets vertraagd is. Dat heeft ook te maken met de coalitievorming. Maar zoals het nu uitziet, zal die denk ik ofwel en neutraal of iets hoger zijn dan wij ingezet hebben. Ja, want dat betekent dus dat landelijk beleid heel belangrijk is... voor kaders waarbinnen de gemeente kan opereren... Ja, reken maar uit. Als, en ik hoor eigenlijk de laatste maanden maar één bericht uit Den Haag komen. Dat geld klotst over de plinten. Klotst dat dan hier ook binnen, in jouw huh. beleving? Uh, was dat maar waar. Het is afhankelijk waar het geld aan uitgegeven gaat worden. Dat is, dat, dat is ja. met gelijk de trap of gelijk af. Gaan ze het geld volledig besteden aan een social domein, dan klotst het bij mij niet naar binnen. Mm -hmm. Gaan ze meer uh, straten en wegen of uh, andere materialen kopen, dan krijgen wij ook uh, ons deel ervan. Maar ik denk dat dat uh, klotsen heel erg tegenvalt. We hadden het een paar maanden geleden over 10 miljard of zo. En nu over 3 miljard. Dus uh, het overschot wordt steeds kleiner. Ja, en we uh, hebben dan een ander maar... aspect. En dat, dat is wel een, als je het over een risico hebt, dan is dat wel een risico. Dat wij uh, tot 2020 gekort worden met uh, ongeveer 7 ton per jaar op het sociaal domein. En dat betekent wel dat als, wij, uh, nu, als we nu iets overhouden, dan proberen we dat al te oormerken op een, een of andere wijze. Ofwel toe te voegen AWR, want wij zeggen altijd: ik kan beter toevoegen de AWR. Want op het moment dat ik het oormerkt, dan staat het geblokkeerd, dan kan ik er niks meer mee. Je dus AWR is reserve. <coughs> Algemene weerstandsreserve. En dat betekent dat, daar kan ik altijd dan uithalen. Op het moment dat het geoormerkt is, volgens een, het is een bepaalde systematiek voor een reserve of voor een voorziening, daar kan ik er niet meer aankomen. En dan moet het weer ontvoegd worden door de raad, dan moet ik weer terug naar de raad en dan kan de raad vragen weer het ontvoegen. Nou, als ze dat niet willen, dan heb ik gewoon geen reserve. Nee, maar dat moet je even uitleggen. Nu vertel je net, sociaal domein wordt eigenlijk niet geraakt door afspraken die er nu gemaakt worden. Dat en dat moet... nu blijkt dat er opeens allemaal afspraken gemaakt worden die tot korting leiden. Nee, bij de 3D, bij de transitie van de 3D, de drie uh, activiteiten, de WMO, de uh, uh, arbeidsparticipatie en de. moet ik even kwijt. Uh, daarvan zijn afspraken gemaakt, hulpen, daar zijn afspraken gemaakt. U, u krijgt zoveel en de komende jaren wordt uh, er zoveel gekort. U, gemeente, moet zorgen dat u binnen de gestelde hoeveelheid geld u krijgt... uw taak gaat doen. Mm -hmm. Blijkt dat, blijk dat dat we niet kunnen, dan moeten we zelf gaan betalen uit onze eigen middelen. Nou, daar, daar sturen we ook heel keurig netjes nou. op. En op dit moment lukt het allemaal nog. Maar ik maar. weet het niet... Uh, ik ik zal één raar ding zeggen. Veronderstel, ik hoop niet dat het gebeurt. En het is ook niet een grote verzoek, hoor. Maar veronderstel dat er nu... een van de ouders met vier kinderen op stap gaat. Een ernstig ongeluk. En ze komen allemaal in de vriendenwaren terecht. Nou, reken maar uit. Zo'n kind kost gemiddeld zo'n 50.000 tot 100.000 euro per jaar. En dan kijken in één keer vier kinderen op me... op de kap van de gemeente die betaald moeten worden. Ja, dat, daar wordt geen rekening mee gehouden. He, dus, dus er zit de onzekerheid in die factuur... als u zegt... Structureel moet het kunnen als we het netjes aansturen... en netjes managen en begeleiden en organiseren. Maar als er iets absurds gebeurt, dan hebben we ook een probleem. En dan moeten we weer uit de AWR moeten we dan het dat gaan dekken. Nee, ik wou nu niet ingaan op alle voors en tegens... van de decentralisatie van de zorg. Want dan hebben we andere zijn we... wethouders ja. nodig en uh, meer tijd. Uh, maar technisch gezien, hoe is dan die korting van zeven ton verwerkt... In de meerjarenbegroting is dat gewoon zeven ton minder en dat leidt ook tot zeven ton minder uitgaven. Ja. Uh, we, we hebben gezegd dat uh, verwerken wij budgetterneutraal. en dat wil zeggen dat we krijgen zoveel binnen en we mogen zoveel geld uitgeven. En, en dan krijgen we een piepsysteem? En, nee, want de, de regel is dat iedere burger die recht heeft daarop, krijgt het. Alleen dan zal, als we tekort gaan komen, dat uit de AWM moeten komen. Ja, maar en je maar hebt die... net gehoord dat ik ongeveer nog 2 miljoen over heb in de AWR. Ja? Mm -hmm. En dus van, die, uit van die 7 ton uh, kun je de helft maar realiseren. Ja, dat betekent dat ik dan... meer dan 50.000 euro uit de AWR moet halen. Dus dan ben je blij dat je stopt als wethouder uh, na deze periode? <laughs> nee hoor, ik, het is nu de achtste jaar. En uh, ik be, we zijn begonnen met ernstige uh, bezuinigingen. We hebben in totaal bijna 4,5 miljoen bezuinigd. Door gewoon heel kritisch, heel sterk op allerlei dingen te, uh, te, te, te acteren te zorgen dat ook niet meer geld wordt uitgegeven strikt noodzakelijk is. Maar we zijn nu wel langzamerhand aan een grens gekomen, want er eh, speelt nog iets anders en dat is ook waarom wij op dit moment van naar die eh, 7 ton eh, aan de kwijtspeler zijn. Die overschot die wij ingecopuleerd hadden, dat is namelijk dat wij een bepaalde schaalgrootte krijgen, die ook leidt dat ons ambtelijke apparaat iets vergroot wordt. Want je kan wel blijven groeien, de gemeente Goren groeit nog steeds, he. we zitten nu op 23.400, maar je zit, wij zitten wel aan de bovenkant van een bepaalde grens. Die grens ligt op 24.000. En dat betekent dus, als je daar over die grens heen gaat... dat je dan meer geld moet hebben, dat je meer mensen moet hebben. En dus dan zit je al krap in dingen. In wij zijn ook een regiegemeente. En dat betekent dat we heel veel uitbesteden en niet in eigen beer doen. Ook dat is, heeft een voordeel, maar het kan ook een nadeel zijn. Ja. Is dat ooit geëvalueerd, wat dat van voordelen heeft? De evaluatie is dat, blijkt dus dat de markt het meestal beter kan doen dan wij zelf. Hmm. Dat doen we met stratenmakers, dat doen we met groenvoorziening, dat doen we met belastingen, dat doen we met uh, verlichtingen. We besteden alles uit aan de markt en dan, als wij gaan benchmarken met andere gemeentes die het eigen regie hebben, blijken wij meestal goedkoper te zijn. Ja, ja. Terwijl de kwaliteit, ook dat wel beter is. Mag ik daar eens komen met een klein voorbeeldje proberen daar duidelijkheid te krijgen? Want dat blijft. Tamelijk abstract altijd uitbesteden. Uh, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Uh, doet de gemeente niet zelf, maar is in feite ook uitbesteed. En dat betekent, ja dat gaat naar, ik ken ook Chase. Ja, ja. Daar moet je alle informatie aan sturen. En op de een of andere rare manier heb ik het idee dat de belastingplichtige die vrijstelling vraagt, informatie inlevert. Die bij deze decentrale overheid al lang bekend is is daar op IT-gebied niet iets aan te doen. Uitbesteden van gemeentelijke arbeid kan ik mij goed voorstellen... maar misschien is het ook handig om burgerarbeid te kunnen uitbesteden aan, aan de een of andere. Dus dat het gewoon makkelijker gemaakt wordt... al zegt de Belastingdienst dat dat misschien toch niet helemaal kan. U raakt een, een, een, een aardige snaar. Uh, want een van de taken die wij als gemeente, maar alle gemeentes in Nederland hebben, is namelijk zoveel mogelijk de burgers te gaan ontlasten en niet drie, vier, vijf keer hetzelfde informatie op te halen en dat te bundelen. Daar zijn we met de gemeente Koorla heel hard mee bezig om die informatie zodanig ook te kanaliseren dat we dat als we dat eenmaal in huis hebben op een of andere manier, dat we dat dan ook uh, kunnen gebruiken. We lopen wel tegen een aantal privacyreglementen aan, want het gaat van de ene ambtenaar naar de ambtenaar, uh, andere ambtenaar en dan moet je allemaal uh, uh, in de privacy goed afdekken dat het niet van de een naar de ander, dat bij wijze van spreken, 30 ambtenaren in de gemeente weten hoe uw situatie in elkaar steekt, met risico dat er soms iemand per ongeluk of op andere wijze zijn mond voorbij praat. Dus dan moet je uh, in de, de uh, privacy-fier moet je dat uh, heel goed afdekken. En Daar zijn, daar zijn we allemaal naar aan het kijken, hoe, hoe kunnen we dat verbeteren? Maar nog even terug, u zegt uh, die informatie bekend maar de gemeente, de, de heffingsambtenaar besluit, niet can can. Nee, dat begrijp ik, maar het punt waar het mij om gaat is... Verzamelen... De papierstroom die daarvoor nodig is, ja. om een simpel voorbeeld te noemen, de uitkeringsspecificatie die de gemeente verstrekt is op papier. Terwijl je het digitaal kunt inleveren, dus moet je het zelf scannen. Ja. Ik geef maar een klein voorbeeldje. Ja. We gaan door naar een ja. ander ja. thema, want anders wordt het ook wel sneu. Verkiezingen ja. hebben die invloed op zo'n meerjarenperspectief. Gemeenteraadsverkiezingen bedoel ik dan. We weten altijd, als we naar de verkiezing toe gaan, dat dan uh, ja, iedere partij uh, uh, toch wil laten zien dat hij het goed voor heeft met de bevolking en met wie dan ook in, in, in de link. Maar uh, dit, ik durf met, bijna met mijn hand op mijn hart te zeggen dat dit college uh, probeert naar eer en geweten ieder besluit te nemen. En u weet, een besluit wordt genomen door vijf mensen, niet door één iemand. En met zijn vijf bespreken wij zo'n geval. En als het noodzakelijk is of aanwijsbaar is dat het moet gebeuren, dan gebeurt het gewoon. En of het nou wel of geen verkiezingen zijn, daar gaan we niet dwars hangen. Nee, maar, maar er is ik, ook ik, nog een er, er, gemeenteraad. Er is ook nog er een begroting. die kan eh, natuurlijk altijd wordt. Eh, eh, politiek eh, een rol spelen, vooral als er iets moet gebeuren richting de gemeente en je kan daarmee acht of duizend mensen mee plezieren... Ja, dan heb je wel eens een kans dat er iets gebeurt... wat je achteraf spijt van krijgt. Ja, dat gebeurt helemaal. Ja, maar ik wilde ook over de verkiezingen heen kijken. Huh? Stop. Maar dat doen wij niet, hè? Nee, maar de meerjarenraming kijkt natuurlijk wel over de verkiezingen heen... omdat die nee, net doet alsof het. die er niet zijn. De meerjarenraming zegt niet meer. Wij maken de begroting van 2018, in dit geval van 2018 en de miljardenruim is niet meer dan met de, de, de, de geschatte indexpercentage. De, doorrekening Doorrekenen met oh, okay. 1 of 2% doorrekenen. Mm -hmm. Meer is een miljardenbegroting niet hoor. Mm -hmm. Tenzij er uh, alsnog nu besluit komt ja. van uh, 2018 gaan we dat en dat doen. En dat betekent dat we ook gelijk doorrekenen voor het totale bedrag van 2018. Mm -hmm. Hè? Dus als wij zeggen altijd, je hebt continuërend geld en je hebt eenmalig geld. En daar wordt wel eens een verwisseling mee gemaakt mijn geld is dus gewoon mijn spaarpotje, mijn, mijn oh, reserve. Ja. Is ze licht en heb ik ook geen geld meer. Dus je kan alleen maar dingen doen die continuërend zijn waarvan je weet ik heb daar permanent dekking voor. Het is, het is soms heel ja. makkelijk hè. Het is gewoon ja. een portemonnee. Nou, je nee, nee, nee. In. Ik heb toch nog een ander soort vraag. Ik kwam in de begroting iets van duurzaamheid tegen. En dan zie ik daar dingen in staan van dat er vier of vijf huizen iets. Uh, doorgerekend worden voor, voor uh, meer energiezuinig en nog eens een keer 160 woningen. En dan hoor ik een Parijsakkoord en dan zie ik dat er toch in Goorland een paar woningen meer staan dan een paar duizend. Hoe, hoe ziet een gemeentebestuur het om uh, voor de kinderen van, van je eigen kinderen... te zorgen dat de wereld leefbaar is in, in de rol van de gemeente? De gemeente heeft heel veel invloed op wat er in de woningbouw is gebeurd... En wat er op straat gebeurt aan energiebesparing en weet ik veel wat. Ja. En als ik dat lees, dan lijkt het een beetje aan de krappe kant. De, de, je krijgt eerst de vraag van, van, is dit een gemeentelijke taak? Daar gaan we altijd eens naar kijken. Hè. Is het een ja? rijkstaak of nee, is het een gemeentelijke ik. taak? En als wij, uh, zoals we, we dat nu ook doen... Uh, in het kader van de duurzaamheid en de leefbaarheid... Ga je kijken van welke taak hebben we en wat doen we. LED-verlichting is een gemeentelijke taak. Dan moet je proberen zo energiezuinig mogelijk te zijn. Als je kijkt naar de verlichtingen van sportvelden. Dan moet je proberen zo energie mogelijk te zijn. Als je kijkt naar huizen. Dan kan je dat opnemen in je woningbouw eisen. Dat hij moet voldoen aan een bepaalde duurzaamheid. Tegenwoordig zeggen we gaan in principe gasloos bouwen. Ja, dat ah, nee, dat heb ik allemaal gezien. En, en, en, en, en dat zijn allemaal stappen hmm. die je kan opnemen ja. in, in je verordeningen, in je regels. En dan kan je namelijk degene die een huis verbouwt, kan zeggen: Ik mag wel een huis bouwen, maar hij moet wel daarvoor doen, daarvoor doen, daarvoor doen, ja. daarvoor doen. Anders krijg je we gewoon geen vergunning. Nee, nee, maar dat, uh, dus dat is aan de kant. Naar het nieuwe bouwen toe. En, aan en dat, de dat is een doppel op een gloe gloeiende en, en aan de andere kant uh, zal de Wethouder Volkshuisvesting, in dit geval de heer Van der Put, samen met Leijstrom kijken van wat, als jullie gaan renoveren, als jullie gaan opknappen. Doe het dan ook zo uh, duurzaam mogelijk. Mm -hmm. uh, nou, dan blijven er nog een, een bepaalde groepen over. En ik weet dat de heer Van Putter op dit moment bezig is... om uh, een stukje van de reserves uh, in een soort revolving fund te stoppen. Om, uh, ik kan, hè, als je een huisje hebt, of je hebt een huis... Uh, en je wilt er blijven wonen, maar zit, al je geld zit in die stenen... en je wilt toch uh, verduurzamen of je dan niet uh, een soort duurzaamheidsfonds in het leven roept... Waarbij je zegt van oké, okay, als je dat graag wil of wil blijven wonen, eh, lang levende of een duurzaamheid, dat je dan zegt van eh, de gemeente wil dat best voorfinancieren middels de Waarborgfonds eh, sociale woningen, WSW. Ja, ja, ja. eh, en dan kunt u daar een lening krijgen die wij eh, dat die pot volgestort hebben of die storten wij dan vol. Maar dan moet u per maand moet u gaan afbetalen, zodat hij over een vijf of over tien jaar gewoon die pot weer leeg heeft. En dat is revolvend, dus hij wordt weer gevuld en kan de ander weer er gebruik van maken. Dus die pot maken we niet leeg. Mm. Zo doen we dat ook met de startersleningen. Daar zit 1,8 miljoen in. En dat betekent dat mensen die een starterslening hebben... die we kunnen helpen voor een, een huis... omdat we nog een stukje aanvullend krediet nodig hebben... die krijgt dan een deel van de starterslening. En die mag die in 30 jaar terugbetalen. Oh ja, maar daarmee krijg je niet alle oude woningen in Goerlen... in China neutraal. Nee, nee dat, zal, niet, uh, dat maar, zal op korte termijn niet lukken. De streven is wel om dat uh, te doen. Maar dan zal mm -hmm. je op een gegeven moment toch... Uh, meer geld moet hebben op een of andere wijze. Maar goed, als wij beginnen met een half miljoen, uh, dat is een beetje het idee, aan revolvend geld voor uh, duurzaamheidsactiviteiten in huizen. Mm -hmm. En je kan dat structureel jaarlijk volhouden. Mm -hmm. dan, dan, dan kom je al aan het. Ja. En je hebt natuurlijk uh, lijststromen die dan ook zijn huizen moeten uh, verduurzamen. Maar de gemeente heeft daar weinig of geen taak in. Alleen het een kwestie van financieel mogelijk maken. Nou, ja. Dan zullen we het van uh, de gescheiden inzameling moeten hebben. Want, de, ja, nee, ja, kijk, uh, is, als je het over een half miljoen hebt en een woning aanpassen, 20, 30.000 euro, ja, dan praat je over 10, 20 woningen per jaar. Dat dan lukt, zijn we toch 200 jaar verder voordat we de energiedoelstelling nou, van Parijs ja. hebben ik gehaald. Weet niet, ik maar, weet niet als de duurzaamheid uh, toeslaat, of dan de mensen zelf niet zeggen: van ik kan, ik kan, we hebben het over mensen die niet kunnen betalen, mensen die het wel kunnen betalen. Die zullen zeggen van, ik doe het toch wel. Uh -huh. nee, dus dan gaat het misschien iets harder. En je krijgt ook een effect. Hè? De buurman doet het, dan ga jij het misschien ook doen. Je krijgt ook uh, andere effecten. Maar de, uh, inzamelen, ja, dat is ook een duurzaamheid. Uh... Nee, dat snap ik. Maar ik wil het even over hebben over hoe, hoe, hoe verwerk je dat in de begroting. Hoe, hoe zie ik dat terug? Hoe... Uh, voor het goedkoper, kost het ons geld en merken we dat alleen maar omdat we één keer per jaar, ik kan ook even weten waar u over heeft. Nou, ik heb vandaag <laughs> allemaal nieuwe containers oh, ja. uh, Laker, ja. op de straat zien ja, ja. staan. Ja. Uh, en hele ingewikkelde brieven, wat ik allemaal met die containers ben. U moet had doen. eigenlijk de wethouder ja. de duurzaamheid dan even aan het doen. Nee, nee, ik wil het nu alleen hebben maar over, uit de begroting in De begroting. Oogpunt, terug, de begroting komt terug. En, Wat kost het eh nee. <laughs> uh, we hebben twee gesloten circuits hè, in de financiële wereld van de gemeente. En uh, dat is rioolheffing en afvalstofheffing. Dat zijn twee gesloten circuits. De, daar staat de, de Rijk is daar vrij strak in. Je mag niet meer heffen bij de burger dan het jou kost. Hè, en dan kan je wel eens een beetje geluk hebben hè, dat je de, iets meer opbrekst. Een toerekenaar. N, nou, dat moet tegenwoordig transparant en open zijn. En dan mag u allemaal omvragen, uh, hè. En dat doen we ook tegenwoordig, brengen we ook toe hoe wij dat toerekenen. En, en dan kunt u benchmarken met een andere gemeente, hoe rekent die toe? Ja. Uh, dus daar kunt u, dat is tegenwoordig allemaal sinds 1 januari 2016 is dat allemaal gewijzigd. Dus, dus dat wordt, wordt vrij strak op uh, in, de, in de transparantie wordt vrij strak op gereageerd. Maar even kijken, we hebben een gesloten circuit, dat betekent dat, dus we hebben zoveel kosten en zoveel moeten opbrengen. En op dit moment denken wij dat de kosten van uh, de containers, die worden in uh, 15 jaar afgeschreven. He, dus dat eh, kost dan 12.000 euro per jaar. En dan krijg je wat extra ophaalkosten. Nou, dat kost ook zoveel. En zoals we nu kijken, zal het erom hangen... of we dat eh, bus internaal kunnen verwerken... zodat er geen verhoging plaatsvindt voor de, voor, de, voor, de, voor de burger. Zo zit het op dit moment uit, het plaatje. En dan hopen we dat de duurzaamheid... en dan hopen we, als de benzineprijs stijgt... Dan krijg je een raar effect, dan stijgt ook de plasticprijs. Ja. En dan hebben wij meer inkomsten. En als de benzineprijs zakt, dan zakt ook de plasticprijs en dan hebben we meer kosten. Dus er zijn zoveel exogene factoren die daarbij ook weer een rol spelen. Het is echt een balans. Ieder jaar is er een hele rekenmethode om de tarieven vast te stellen. Vandaar dat de tarieven altijd pas worden vastgesteld in december. Dus dan betekent hier zo kort mogelijk bij die werkelijkheid te zitten. Dat betekent dat we hier een ondernemende wethouder hebben... die dagelijks de oliemarkten bijhoudt. Kijkt wat dat betekent voor oh, de gemeentebegroting. Zoveel aandelen heb ik niet, maar wij kijken wel naar ontwikkelingen... en er zijn andere, zoals VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... die dat allemaal wel sterk in de gaten houden. En als er signalen komen, dat ze ons even daarop attenderen. Ja, ja. Dit wordt je laatste begroting? Of dacht je toch nog maar een tijdje door te gaan? Uh, uh, dan moet ik even goed nadenken. Uh, dit is... En nee, ik krijg nee. nog één voorjaarsnota. Ja. Nou. Ik krijg nog de, één begroting en één voorjaarsnota. De, de voorbereiding aanbieding in ieder geval. De aanbieding van de voorjaarsnota zal ik waarschijnlijk nog doen. In uh, april, mei. Ook als de meis circulaire weer te laat is? Ja, want uh, daar. <laughs> wij, wij, wij, wij gaan gewoon uit, als je kijkt naar de ontwikkelingen, je kijkt naar de. de er zijn parameters voor wanneer, welke percentage moet ik gebruiken voor de inflatiecorrectie. Dat mogen wij niet zelf verzinnen. En er zijn pijldatums voor. het moet van die datum zijn, het moet van die datum zijn. Dus, en er zijn allemaal pijldatums die, al die liggen al ergens vooraan. Hè. Nu moeten we de pijldatum nemen van 1 mei. Zullen je dan gewoon terug laten komen voor de begroting en voor de voorjaarsnota en dat meteen maar voor Graag. Dan kom ik inderdaad mijn laatste boodschap doen. Ja, precies. Dank. Ik heb begrepen dat je weer een nieuwe vergadering hebt. Nee, nee, nee. Ik heb, andere. Andere. ik heb veel leukers. Ik zit straks hier boven in de zaal. Ach, dat oh. is goed nieuws. Ja, maar mijn vrouw staat ook te wachten. Hè? Nee, dat en vind ik, ik wel een reden. Dank je. In het Vindelijk belang van de, de zaak. Ik heb geen zin om op te staan. Nou, dat heb ik juist wel. Nee. Nou, heeft hij dat speciaal nou speciaal gedaan voor mij? Eén uit de oude doos van 1965. Komt-ie in de originele versie. Maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin. Om naar mijn baas te gaan and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 Ik heb geen zin om op te staan. Ik heb geen zin om op te staan. Ik heb geen zin om op te staan. Nou, daar geloof ik wel zin om op te staan, want we zijn hier allemaal op tijd gekomen. Dit was HET, volgens mij de enige hit die ze gehad hebben in hun leven in 1965, maar het is recent weer uitgevoerd door die Vrienden. En dan heeft het ja. toch weer een nieuw leven gekregen, zullen wij maar zeggen. Wij stappen meteen over naar ons volgende onderwerp. Sanne Weustink, ja. nieuwe directeur van het cultureel centrum Jan van Bezouw. Uh, en dan begint natuurlijk altijd de hele makkelijke vraag. Hoe ben je daar zo bij gekomen om hier naartoe te komen? En uh, wat is je ambitie dan als je hier uh, nu aan het roeren staat? Nou ja, hoe ben je daartoe gekomen? Uh, ik woon in Goorle En uh, ik uh, hoorde van uh, Pauls plannen om te vertrekken. En ik dacht, zo'n kans kan je natuurlijk niet laten lopen. Ik heb op alle mogelijke manieren... Uh, uh, zag ik raakvlakken met mijn eigen interesses... met mijn, uh, de, de, de kennis die ik opgedaan in mijn uh, vorige werkende uh, leven... En uh, ja, cultuur, deze plek, dit gebouw... Uh, de gemeente waar je woont, uh, je kinderen naar school gaan... waar ik toch eigenlijk stiekem, uh, sinds ik hier woon... best veel sociale activiteiten heb ontplooit ook. Uh, ja, dat kon ik gewoon niet laten lopen. Dat kon ik niet laten lopen. Dus vandaar dat ik... Uh... Maar dat is, ik woon in Goorden... Uh, en, en dat is makkelijk, maar je begrijpt dat je toch van iets verder weg ja. uh, komt. Ja. Kun je iets van ja. die zwerftocht beschrijven in, ja. in, in de manier waarop het dan leidt ja. tot een functie als deze? Uh, dat, uh. Uh, ja. <laughs> ja, want dat was verrassend. Uh, toen ik het, uh, de eerste gesprekken had met het bestuur, toen bleek al wel dat ik de enige kandidaat was zonder echt daadwerkelijke theaterachtergrond. Um, waarop ik enthousiast riep, ja, dat is verfrissend, hè? Ja. <laughs> nou, dat vonden zij dus kennelijk oh. uiteindelijk ook. Maar um, uh, ik ben opgegroeid in de, uh, in de Randstad, uh, Loenen aan de Vecht. En um, ik heb uh, ja, van kinds af aan eigenlijk al uh, mijn zondagochtenden doorgebracht... bijvoorbeeld in het Concertgebouw... waar uh, mijn oom een uh, radioprogramma uh, presenteerde... 25 jaar lang. Dus uh, daar heb ik wel wat van meegekregen. Uh, ik heb... Uh, een hotelschoolopleiding gedaan. Dus uh, gastvrijheid... Was, uh, uh, is echt mijn richting. En uh, ja, dat is natuurlijk nu... in de breedste zin van het woord inzetbaar. Want... Uh, Welke branche uh, uh, schuurt er niet tegen de gastvrijheid aan? De banken, de ziekenhuizen. Je mag nergens meer een nummer zijn of een, een, een, uh, een code. Overal, persoonlijk, persoonlijk. Dus uh, ja, daar kom je mee op verschillende plekken. Uh, ik ben begonnen echt uh, in, uh, in de hotelbranche. Uh, in Zandvoort uh, heb ik gewerkt lang. En uh, al snel kwam ik terecht in uh, de internetwereld. En dat was toen, daar wil ik natuurlijk helemaal niet bij stilstaan... maar best wel een tijdje terug, twintig jaar terug... was dat heel nieuw en, uh, en vooruitstrevend. En uh, ging ik werken bij een bedrijfje met uh, zes, zeven werknemers. Uh, We gingen ons helemaal toeleggen op internet... en de gastvrijheidssector en weekendverblijven. Dus mensen die een weekendje weg wilden... die moesten wel naar weekendjeweg.nl. Dat was onze website... En uh, nou ja, dat is uh, in tien jaar tijd zo enorm uh, gegroeid... Uh, dat ik daar uh, ieder half jaar een nieuwe baan had, eigenlijk. Um, nou, die zwerftocht verder. Uh, ja, er dook ook een man op natuurlijk uiteindelijk. Dus uh, daar ben ik mee getrouwd. Uh, kinderen kenden we al. Heb ik in Amsterdam ja, ontmoet. Uh, uh, kinderen kwamen daar ook bij. En uh, ja... Uh, Ineens dachten wij allebei, uh, we willen niet langer in de Randstad blijven wonen. Uh, hij komt uit Brabant, dus ik dacht, ik volg. Uh, want ik denk dat ik beter in Brabant gedij dan hij in het gooi. Dus uh, ja, zo ben ik eigenlijk in, in uh, Goorlen terechtgekomen. Ja, en dan uh, uh, om je maar in het sociale leven uh, te storten en ook je... Uh, Snel een, uh, op een prettige plek uh, uh, te bevinden. Ja, uh, hebben wij allerlei uh, uh, leuke, leuke dingen zijn we, zijn we gaan ondernemen. Ja, en dan kom je natuurlijk ook... Uh, theater heeft altijd al uh, uh, een belangrijke rol gespeeld in Amsterdam ook. Ja, toen gingen we naar Carré. Nou ja, hier gingen we naar het Jan van Mezou en naar Theater Stilburg. Dus uh, oh, allemaal frequente bezoekers. Ja, en zo gaandeweg, um, ook met de vacature die ik voorbij zag komen... dacht ik, ja, dat klinkt misschien heel nieuw voor mij... maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Want ik heb al heel veel interesses op dat vlak. Ik heb mijn middelbare school in Hilversum doorgebracht. Ja, dat is een en al radio, televisie, artiesten, muzikanten. Uh, dus nu komt iedereen weer... Uh, op mijn pad en stuurt berichtjes. Wat leuk, Sanna. Ik heb ook in het Jan van Bezaal gestaan. Oh, wat gaaf. Ik heb, nou ja, ja, voorbeelden te over. Dus uh, eigenlijk valt het dan allemaal op zijn plek. En uh, ja, zo is het gekomen. En toen moest je Paul Cornelissen opvolgen. Ja. De hemel ingeprezen. Erger Achtig. dan dat kan volgens mij niet. Dat Wel, als je weggaat. Heerlijk, toch? Uh, heeft het prachtig gedaan, uh, perfect, volmaakt. Ja. Ja, daar sta je dan. Ja. Verfrissend, uitdagend. Ja, verfrissend, ja. Uh, voel je dat als een last of... Denk je, nou we gaan toch mooi wat andere accenten zetten? Nou, er zijn een paar dingen aan. Uh, Paul komt echt inderdaad programmeren. Dat is helemaal zijn ding. Ik hoor nu al van uh, ver over de gemeentegrenzen... lovende woorden over onze programmering. Die hij uh, in elkaar heeft gezet natuurlijk de afgelopen jaren. Uh, dus dat onderdeel, dat staat als een huis. Daar uh, kan ik uh, ja, niks anders over zeggen. Ehm... Uh, ik ben uh, ingevlogen vanuit een commerciële hoek. Dus mijn opdracht luidt ook wel ietsje anders. Uh, ik uh, ga kijken naar hoe de toekomst van uh, het Jan van Zouw eruit ziet. Moet zien. En uh, hoe je ook de juiste balans uh, weet te vinden. Tussen het sociaal-culturele karakter. Van toch het cultuurhuis. Maar ook de overlevingskansen. En ook... Uh, hoe uh, kom je de komende 15, 20 jaar uh, verder? Een gezond bedrijf daarvan te maken. En uh, daar zijn nog uh, uh, allemaal mogelijkheden uh, voor. Dus ja, en dat is wel helemaal mijn, uh, mijn ding. Dus dat vind, ik, uh, dat vind ik heel leuk, daar kijk ik alleen maar naar uit. En um, op, op cultureel uh, programmeergebied uh, werkte Paul altijd al samen met Theater Stilburg. Nou, hij zit daar nu. Dus ik blijf die samenwerking voortzetten natuurlijk. En hij heeft mij ook uh, al zijn hulp toegezegd. Dus uh, ja, ik voorzie uh, veel nieuwe ervaringen die ik op ga doen. Ja. En als we het dan hebben over die balans, commercieel, cultureel... of misschien moet je beter zeggen, gemeenschapshuis. Huis Iedereen is welkom. Uh, of u nu één kopje koffie drinkt of uh, zes, zes glazen bier achterover slaat en dan mm -hmm. pas begint. Ja. Uh, uh, die tweede klant is financieel aantrekkelijker, ja. maar voor een gemeenschapshuis in mijn leeftijdscategorie zal ik maar zeggen, is de eerste aantrekkelijker. Hoe, hoe, hoe zie je daar uh, de toekomst? gemeenschapshuizen staan toch vaak onder druk. Yeah. Kijk even naar Oostenrijk. Uh, 8,5 miljoen tekort, passen we bij. Uh, we gaan weer vrolijk verder. Ja, uh, yeah. ja. Nou, uh, kijk, ik, ben, ik ben net begonnen. Dus uh, uh, pin me er niet op vast. Misschien kom nou, ik over we wel, een half jaar dat... weer al terug. En dan zeg ik, nee, nee, nee, dat heb ik nooit zo bedoeld. Nee. Maar um, mijns inziens is de kunst nu om um, alle verenigingen die gehuisvest worden in het Jan van Mezaal... al het nieuwe talent wat hier uh, op kan staan en waar uh, een platform uh, voor is of een podium voor is... Uh, dat mag natuurlijk niet verdwijnen, want dat is. Uh, ik vind het ongelooflijk hoeveel... Uh, mensen uit de gemeente en ook buiten de gemeente... maar hier gewoon wekelijks over de vloer komen. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En uh, daarin is, denk ik, Goorle ook wel onderscheidend... ten opzichte van andere gemeenten van dezelfde omvang... dat wij zo'n bloeiend, uh, uh, zo bloeiende sociale kern hebben. Dus... Uh, dat, dat staat buiten kijf dat het moet blijven. Maar er moet natuurlijk wel een balans zijn. Dat moet ook haalbaar blijven. En het uh, moet ergens uh, bekostigd worden. En uh, ja, daarin kan je natuurlijk... Uh, daar kan je heel uh, uh, meer op inzoomen. Daar kan je uh, specifiek naar kijken, naar wat je kosten zijn. Maar ja, je kan natuurlijk ook kijken waar je extra inkomsten vandaan haalt. En... Uh, Natuurlijk is er een, een daar heb ik nu al in, in een paar weken tijd door uh, veel contact met de gemeente. Maar uh, als je daarnaast ook nog een commerciële bron uh, aan kan snijden, ja, dan, dan, dan wordt het misschien wel een, een, ja, een gezonde uh, volwassen uh, onderneming. Waarbij je ook uh, ja, met goed fatsoen je keuzes kan maken. En je niet hoeft te laten leiden door. De bodem in je portemonnee, of uh, dat soort uh, belemmerende ja. factoren, creatief naar twee kanten. Ja, ja, we hebben net gehoord dat dat heel ja. simpel is. Ja, nee, maar dat uh, je hebt een stelt aantal dingen en, komt wat geld in ja. en uh, ja, ja, want ik was toch even ah, nou. onder de indruk van alle nota's en, uh, ja, hm. Hm. en, en potjes. Hm. Maar nee, praktijk is weer barstiger. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, er loopt een partij weg. Uh, die veel uh, inhuurt. Ja. En je hebt een probleem. Ja. Ja, dat, uh, ja. En dat probleem is er, uh, ja. volgens mij. Nu is dat natuurlijk wel een groot verschil vergeleken met zes, zeven jaar geleden. Dat de gemeente uh, ontvankelijker is voordat dat een gedeeld probleem is... in plaats van een afschuifprobleem. Uh, afschuif ja. uh, maar ik heb mij al eerder in de nesten gewerkt door iets over het gebouw uh, te zeggen... Uh, ik vind het een prachtig gebouw, maar het is erfgoed. Ja. Ja. Het uh, is niet het meest handig ingerichte nee, het is voor geen... zeg maar, kostenbesparing. Uh, het, hoe, hoe kijk je aan tegen, zo zeg maar, je, je hebt het over het verenigingsleven... en dat gaat ver terug in uh, Goorlen qua, ja. uh, qua tradities... En dit gebouw heeft zijn eigen uh, traditie, die ook 100 jaar uh, teruggaat. Mm -hmm. uh, zie je daar mogelijkheden om dat met elkaar te verbinden? Zeg van nou, dat is een uitdaging. Juist dat we een uh, monumentaal gebouw hebben in plaats van uh, boeldozen yeah. doorheen, nieuw yeah, pand, uh, Functioneel erin. ingericht, uh, <laughs> iedereen en, is welkom. Yeah. En de koffieprijs kan 10% omlaag. Yeah. Huh? Yeah. Ja, ik zie daar zeker wel uitdaging in. Uh, ik denk dat uh, een van de belangrijke dingen... is dat je verwachtingen moet, uh, moet uh, managen. Dat het, uh, dit is natuurlijk geen nieuwbouwhotel... Uh, zoals Van der Valk nu uh, aan het neerzetten is. Waar alles optimaal ingericht is, functioneert... Uh, nou ja, de beamers zullen vast uit het plafond zakken... en het zal allemaal automatisch geprojecteerd worden. Ja, nee, dat hebben wij niet. Maar uh, ik denk, ook zeker in deze tijd... Dat, uh, dat daar voor bepaalde momenten heel veel behoefte aan is. En uh, dat het ook heel veel mogelijkheden biedt. En het feit dat wij niet helemaal vastzitten... aan de maximale, maximale commerciële verhuurprijs bijvoorbeeld... biedt ook weer mogelijkheden... Um, Zowel in, in uh, je, je personeelsbestand. In de mensen die hier uh, met z'n allen alles voor elkaar boksen. Waaronder veel vrijwilligers zijn. Die, die benader je natuurlijk ook anders dan uh, volledig betaalde werkers. Ook dat heeft zijn charme. Ja, uh, en daar zitten haken en ogen aan. Maar uh, ik denk dat je dat juist neer moet zetten als pluspunt. En niet als uh, belemmering. Snap je wat ik bedoel? Ik ja, denk aan de ene dat... kant snap ik het wel. Maar tegelijkertijd is dat ook redelijk abstract. Dus... Ja, hè? Uh... Ja. Nee, maar daarom dacht ik... Ja. <laughs> ik ben, zo kan ik zijn, net begonnen. Ja, ik het ja, me... ja, nee, nee, nee. nee, maar ik, ik, ik kan me ook voorstellen... dat uh, zeker in het bedrijfsleven... Uh, als het gaat over zalen uh, verhuren... de ene conferentie heeft een videoverbinding... met een hoofdkantoor in het buitenland. En moet alles glad lopen. En, uh, nou, het mag ook wat kosten... Nou, dan doe je dat fijn in een, een, een gestroomlijnd uh, hotel of congrescentrum. Uh, waar alles werkt. Maar gewoon uh, je, je interne um, uh, bijeenkomsten, opleidingen voor medewerkerscursus Waarvan je zegt, ik vind het wel heel leuk om mijn medewerkers dat buiten de deur aan te bieden. Maar ik heb daar minder budget voor. Hoe mooi is het dan om dat hier te hebben? Dan heb je best of both worlds. En daarbij hebben we nog een theaterzaal waar je ook... Prachtige uh, conferenties kunnen organiseren. Dat zal ik er dan nog even achteraan melden. We, we, we, we, we. Ja. ja. Ik denk dat dat uh, een heel mooi begin is voor jou. <laughs> ja, <laughs> ik denk dat het de reden is om je heel veel succes te wensen in uh, de toch wel hele moeilijke taak. Was. Ja, een ja. Baan. Ja. Nou, daar gaan we vol voor. Ja. En ik da moet zeggen, sinds mijn, <coughs> mijn uh, start hier 1 mei. Uh, het is veel. Het is divers ook. Maar het wordt, ik vind het nu al steeds leuker worden. Dus wat dat betreft... Ja. Maar ik denk dat moet natuurlijk wel gemoed. kenmerkend uh, voor dit gebouw... de diversiteit aan dingen die er gebeurt. Ja. Dat is aan de ene kant lastig. Uh, die honderden gezichten die langs komen lopen... die je nou. toch moet proberen in ieder geval... waar ze bij horen uh, te onthouden. Uh, maar... Dat we alle even, want je hebt gezegd, een aantal gesprekken naar, naar de gemeente toe. Uh, en bij mijn weten is de begroting ook nog niet helemaal rond uh, van dit centrum hier. Nee, uh. maar ik uh, moet zeggen, uh, ik heb een bestuur. Die zit er gelukkig al veel langer dan ik. Of tenminste uh, de helft daarvan. Er zijn ook een aantal nieuwe bestuursleden. Um, dus uh, dat stuk, daar heb ik uh, met hun, uh, word ik daarover uh, bijgepraat, ingewerkt. En um, ja, dat, dat willen we natuurlijk zo snel mogelijk uh, allemaal um, ja, op papier en afgerond hebben. Uh, maar ik moet wel zeggen, wat je net al even aanstipte... Uh, dat het contact en uh, de relatie met de gemeente, dat, dat, dat loopt goed... En uh, ik denk dat dat ook wel waardevol is. Want uh, volgens mij is dat in het verleden ook wel eens wat lastiger geweest. Ja. En ik denk dan, nou ja dan, uh, ja, dan is dat in ieder geval een heel mooi uitgangspunt. Dus uh, aan mij, uh, om me daar vol in te storten. Nou. Wij zijn er blij mee. Ja. Nou. Ja. nou moet jij ook nog maar een keer terugkomen. Ja. Meer ja, als je meer duidelijkheid je over me... is. Dan gauw naar de theaterzaal, zou ik zeggen. Ja. Bedankt, dat ga ik doen. Succes. Dankjewel. <laughs> Oké, okay. tot ziens. Tot ziens. Kijkend naar de klok, Leo. Ja. Zal ik zeggen dat jij een hele bekende goorenaar bent. Ja, die geen introductie dat je ervan hoeft. Van wil maken. <laughs> We hebben ja. namelijk een, sinds enkele weken een nieuw programma-item: De verandering, een column ja. van een, een goorenaar. Leo van de Wegen is vanavond aan de beurt. Die een voor iedereen behalve hemzelf verrassend onderwerp heeft. Dus dat gaan we nu horen. Ik zal mijn best doen. Uh, het thema was wat zou ik willen veranderen in gehoorlen als je daar iets te vertellen had. Laatst uh, draaide ik komend vanaf de A58 de Rillertse baan weer op. Toen naast mij mijn vrouw Annemarie bijna verzuchtend zomaar voor zich uit hoorde zeggen. Wat wonen we toch in een fijn dorp. Ze verwachtte duidelijk ook geen antwoord voor mij... omdat ze wist dat dat vanzelfsprekend voor mij ook gold. Hieraan dacht ik toen ik werd gevraagd voor deze column... waar de vraag voor lag wat ik zou veranderen als ik het voor het zeggen had. In deze zeer bewogen tijd van de boze mens... van duizenden vluchtelingen... waar het wij-zij-denken zich opzichtig opdringt... waar Europa op zijn grondvesten schudt... voelt het best wat ongemakkelijk aan om je gedachten te moeten laten gaan over wat in je vreedzame Brabantse dorp zo nodig veranderd zou moeten worden. Ons dorp waar het gaat om vooral de dagelijkse dingen, waar het gaat om fietspaden en openbaar groen, om bereikbaarheid van gemeentelijke instellingen, om voorzieningen voor groeperingen, waar we gezegend zijn met betrouwbare bestuurders en waar je als je ergens tegen bent niet meteen ook vijand bent. Hier adem ik vrij, hier voel ik mij gelukkig. Dat zei lang geleden al koning Willem II, toen zij hem vroegen waarom hij toch in Tilburg wilde wonen. Wie kan hem dit niet nazeggen in Goorlen? Ik realiseer me dat ik niet gevraagd ben om een oude te brengen aan ons dorp. Maar de vraag is, wat zou ik moeten veranderen in een dorp wat al zoveel mooie dingen heeft? Op een ochtend een paar jaar geleden werd ik opgeschrikt door nogal wat lawaai aan onze straatkant. Wij wonen aan de weg, een stukje secundaire. ...doodlopende weg. Er staan acht huizen aan. Met een grote grijper is een medewerker van de firma Paulusse begonnen... ...een strook stenen uit de straat te verwijderen. Op mijn vraag wat en waarom verwijst de man mij terecht naar de gemeente. Ik krijg uiteindelijk iemand te spreken die er iets over kan zeggen. Hij legt mij rustig uit dat er een verkeersdrempel wordt aangelegd... ...in het kader van het verkeersluw maken van ons dorp... ...en wel op afstanden van 130 meter... Ik zeg dat ik dat fantastisch vind, maar dat ons straatje toevallig doodloopt en er van autoverkeer, autoverkeer geen sprake is. Na de drempel staan er immers nog maar vier huizen. Kortom, de drempel aan raison van een aantal duizenden euro's wordt aangelegd. Uh, natuurlijk hebben we daarna ook een stoplicht en een zebrapad aangevraagd, maar ik begrijp dat dat niet kon worden gehonoreerd. Bij het huizen aan de drempel hebben de bewoners jarenlang hun auto met de voorwielen op de drempel moeten parkeren. De drempel, die met veel lawaai kwam, verdween bij de reconstructie geruisloos. Naast het hilarische van het voorval, op verjaardagen altijd natuurlijk prijs, het jarenlange ongemak en het toch wel wat verlies van vertrouwen in onze plaatselijke overheid, blijft de niet-onaanzienlijke schadepost door het totaal nutteloos aanleggen van zo'n drempel. Het kan toch niet waar zijn, denk je dan, dat zoiets geruisloos overwaait en niemand daarvoor verantwoordelijk is. Geen rekenkamer die deze maatschappelijke schade onderschept. Stilzwijgend betalen we dus allemaal. Geen haan heeft er ooit naar gekraakt. De tijd is voortgeschreden. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. We worden geconfronteerd met robotisering, zelfrijdende auto's, digitalisering, internetwinkels en wat al niet meer. We krijgen ook een nieuw winkelcentrum. Het Koningsschild. Mooi aangelegd, maar helaas. De fietser werd even vergeten. Althans op het stukje van, de kruis, van het kruisende fietspad bij de Gulden Akker... tot aan de Tijvoortse Baan. Het stukje dus voor Birkenrode. Hier is het ieder voor zich. Hier is de vrij. Langs dit stukje weg staan aan beide zijden auto's geparkeerd. Auto's rijden af en aan van het winkelcentrum. Wanneer auto's elkaar passeren is er geen plaats meer voor fietsers... En geen uitwijkmogelijkheid bij openslaande portieren. Bij slecht weer en in de winter, bij sneeuw... nodig ik iedereen uit dit stukje weg per fietsen ze af te leggen. Persoonlijk kunt u mij dan zien rijden... aan beide kanten van de straat over de trottoirs. Het is mij dan echt veel te gevaarlijk om op die weg te rijden. Natuurlijk kan er wel iets misgaan. Maar wat is hier gebeurd? Had dit probleem niet in de ontwerpfase onderschept moeten worden? Gingen we op de tegenkamer net met vakantie... toen de routing voor de fietser aan de orde kwam? Waren de mensen ziek of hebben we gemakshalve het protocol klakloos maar gevolgd? Natuurlijk moet hier een reconstructie plaatsvinden. Natuurlijk moet hier bijvoorbeeld een stukje fietsstraat gemaakt worden... waar dan het autoverkeer zich moet aanpassen aan de fietser. Onze deskundigen hebben daar best een oplossing voor. Helaas gaat hier ook weer een prijskaartje aan hangen. Niemand zal het er nog over hebben dat deze kosten vermeden had kunnen worden. De vraag wie er ook weer voor verantwoordelijk was zal ook nu weer on onbeantwoord blijven. Wij allen gaan weer zwijgend de verspilling betalen. Vanuit mijn eigen ervaring met onze legendarische verkeersdrempel, denk ik dat er nogal wat situaties en missers zijn, die in de categorie vallen van wie heeft in de hemelsnaam kunnen bedenken. Ik denk dat het zeer de moeite waard is om te bezien hoe we met het fenomeen van de verborgen kosten, ten gevolge van dubbelwerk en jammerlijke missers, moeten omgaan als gemeenschap. De burger die heeft daar recht op. Hij is het namelijk die steeds betaalt. Goorlen moet blijven. Maar Goorlen moet zeker ook alert blijven. Naast zelfrijdende auto's, graag zoveel mogelijk zelfdenkende ambtenaren en meedenkende burgers. Dit kan ons veel geld opbrengen. Geld voor nog veel meer mooie dingen in Goorlen. Kijk. Alsjeblieft. Daar kan ik het helemaal mee eens zijn. Ja. Als fietser. Als fietser, ja ja. Jaren geleden, ik woon uh, op de Groeneweg. Ja, ja. Uh, en daar kwam uh, een winkelcentrum ja. en dat werd uitgebreid. En daar kwam een gemeentehuis en daar kwam fietsbeleid. Ja. En fietsbeleid is heel goed, want dat ja. is beleid voor de fietser. Ja, natuurlijk. Maar er is geen fietsersbeleid, er is een fietsbeleid. Ja. Waar bleek dat uit te bestaan? Uit een parkeerfaciliteit voor fietsen in het centrum. Ja. En die is er gekomen. Ja. Een schuurtje, zal ik maar zeggen, met een slot, hm. waar ambtenaren hun fiets kunnen parkeren. Ja. Op mijn stoutmoedige vraag, ja. een aantal jaren geleden, zou het kunnen hm. dat ook gewone burgers die fietsen, daar ja. hun fiets beschut neer kunnen zetten? Ja. Homerisch gelag. Ja. Uh, want deze was voor ambtenaren en dat was ja. opgenomen in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat was ja. afgekaart met de ondernemingsraad. Ja, het is en er was afgesproken dat hij alleen voor ambtenaren was. Ja. En toen dacht ik, ja, wat is er de afgelopen 15 jaar ja. op fietsgebied eigenlijk gedaan nou ja. in Goorlen? Maar ja, in dit geval gaat het natuurlijk in belangrijke mate over allerlei dingen die bij nader inzien weer gereconstrueerd ja. moeten worden. En wat in geen enkele uh, gemeentebegroting terug te vinden is... Kijk, zo'n drempel die bij ons gelegen heeft... die heeft iets van bijna 20.000 uh, gulden, was het toen, uh, gekost. Men had helemaal geen oren naar dat moest en zo. Nou, die heeft daar gelegen, alleen maar ongemak enzovoort. Het verhaaltje wat ik net verteld heb. Maar het wordt wel betaald. En uh, niemand kijkt dan om. En zo gaat het met zoiets, ook als dit nou... Uh, Wordt opgenomen, dan kost het weer geld. Maar had het men maar even eerder gekeken en gedacht van nou die fietser die hoort daar natuurlijk. Want echt in de winter, ik zweer het, dan moet je daar niet rijden. Want nee. dat gaat niet, je kunt daar, er komt een bus langs, er komen twee auto's, of, uh, passerende auto's. Je hebt geen plaats meer. Nou, oudere mensen met elektrische fietsen, uh, nou ja, het gaat maar door. <lacht> maar goed. Um, nou, mijn grote hobby op dit punt is de Tilburgse weg ja, ja. Uh, in, in mijn ogen een volstrekt zinloze maatregel... ...tweerichtingsverkeer hm. in plaats van één richtingsverkeer. Nou ja, nou, okay. uh, het half miljoen is al weg. Daar zijn we al overheen uh, wat het gaat kosten. En over tien jaar zal een nieuwe verkeersstudie ja. laten blijken... ...dat één richtingsverkeer toch beter is voor en de bereikbaarheid van dat, het centrum. En daar, is hangt, het, en daar ja. hangt dat prijskaartje ja. aan. Hm. En dat dat dubbel betaald wordt, en met, met allerlei, uh, daar, daar, daar praat niemand meer oh. over. Nee, maar bij sommige dingen denk ik ook wel eens, als we nou stoppen met beleid maken. Mm -hmm. Als we nou eens gewoon denken, het is niet allemaal zo ideaal, maar we zijn ja. eraan gewend. Ja. Ja. Uh, we passen ons wel een beetje aan en we wippen even de stoep op als het niet ja. helemaal goed gaat. Uh, maar ga dat nog geen drie of zes maanden openleggen. Uh, ik fietste vroeger uh, ja. langs Tilburg-Zuid-de Kale Doorman aan dat Dat ja. waren ook allemaal uh, drempels. Ja. Ja. Dus ze konden niet door toen die aangelegd zijn, werden. En 15 jaar later zijn ze daar ook allemaal verdwenen. kom ik er weer niet door. Ja. Uh, want de weg, de weg lag maanden open en dat was tegen de winter. Dus een hele winter moest ik omfietsen. En s ochtends vroeg is dat voor mij heel moeilijk om te bedenken. Ja. De route is anders geworden. Dus. Sommige dingen moet je ook maar eens accepteren... dat ze niet optimaal zijn. En, en laat ze dan misschien ook maar suboptimaal. Om dat woord maar eens te gebruiken. Maar, ik vind... Uh, kijk, zo'n fiets... Uh, bij ons in de Weg werd uh, de straat gereconstrueerd. Er werd een uh, hemelwater... en een, uh, het, uh, afvalwater... scheiding aangebracht. Uh, die uh, drempel verdween. Uh, prima, praat niemand over. Maar uh, daar hadden ze... Uh, 25 meter voorbij het kruispunt, waar een fietspad oversteekplaats was, was er weer een fietspad, uh, een oversteekmogelijkheid gecreëerd naar de andere kant van de uh, Hoogrijnse weg. Nou, je ziet al wat er gebeurt bij onze lopende of rijden hockeyers en weet ik allemaal wat, veel verkeer van voorop en weet ik allemaal wat. Nou, die sjouwen dan die weg over. Automobilisten die moeten eerst stoppen voor het stoplicht, trekken op, moeten 20 meter verder weer stoppen voor een fietspad. Terwijl er een heel fietspad aan de ene kant, een dubbel, en een dubbel aan deze kant ligt, die na 50 meter heel makkelijk overgestoken kan worden. Nou, dan wordt zo'n ding eruit gehaald en dan wordt er een, een ja. oversteekplaatsje van gemaakt. Dan denk je van ja, wie heeft er nou over nagedacht? En dat uh -huh. is, uh, een commissie? Ja. Huh? ja. Een stedenbouwkundige achter de tekentafel, die niet door nou, heeft. Wat nou. Ze doen veel goed. Maar het ja. klopt ook wel zo fout. Hm? Uh, Leo, de verkiezingen komen eraan. Ja. We gaan het veranderen. Leo van der Wegen, bedankt voor je column. Ja, goed gedaan. Uh, Theo van der Heijden, inmiddels vertrokken. Uh, Sanne Weustink, inmiddels vertrokken. Ja. Ook dank voor hun bijdrage. Dit was Golse Kringen van hedenavond. Terug te luisteren op internet. En Jimmy Spijkers, bedankt voor de technische ondersteuning.